De export naar Frankrijk, China en Taiwan nam juist toe. Tot voor kort was Nederland nog de grootste bierexporteur ter wereld. Maar sinds 2010 is dat Mexico. In Utrecht is vanochtend een deel van het vernieuwde Centraal Station opengegaan. De stationshal wordt daarmee een stuk groter. Dat was nodig omdat het aantal reizigers en passanten sterk groeit. Eind volgend jaar is de nieuwe stationshal op Utrecht Centraal helemaal klaar.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 Met uh, Henry Ruger. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Een Zandvoorter die helemaal gek is van de voetbalclub FC Twente. En dan hebben we het over Frans van Buren. Hij zit tegenover me, stralend, want zijn dochter is vandaag jaardig... maar toch naar de studio gekomen. Deze tukker woont sinds 1994 in Zandvoort en voelt zich hier helemaal thuis... Alleen zijn liefde voor FC Twente is blijven bestaan. Afgelopen week haalde hij de landelijke pers. FC Twente bestaat 50 jaar en als fan wilde hij, omdat geen enkele andere supportersvereniging dat deed, een feest voor Twente organiseren. Daar gaan we het over hebben, over voetbal. We gaan nog even terugkijken op de Ronde van Frankrijk en we draaien de muziek van Frans van Buren. Meestal voetbalmuziek. iets hoger dan bereik... Getreurd. Wij komen heus wel aan de beurt, dus geen gezeur. We blijven ervoor vechten, elke zondag weer. En daarom beste mensen, zing ik nog een keer. Inbals zullen wij de kampioen zijn. FC Twente, FC Twente, inbals zullen wij Dream Train. Je moet als presentator natuurlijk onafhankelijk zijn. En je moet ook anderen de kans geven om te praten over hun club. Ik zou het liefst alleen maar over die rood witte uit Amsterdam praten. Maar ja, het moet wel 50 jaar en dan een feest organiseren voor je club... terwijl je in Zandvoort woont. Vertel. Uh, uh, ik ben heel hele tijd uh, FC Twente supporter. Ik begon al vanaf mijn nou, vijftig, zesde jaar of zo. Dan ging ik stiekem mijn stadion al in. Uh, toen ik hier naar Zandvoort ging verhuizen, het was, ik, uh, was het was meer op afstand, zeg maar. wat minder vaak naartoe. Maar die club die blijft altijd in je hart en uh, dat blijft altijd, uh, die liefde blijft gewoon altijd bestaan. Nou, op een gegeven moment zie je alle ontwikkelingen bij de club. Dat het financieel uh, slecht gaat, dat ze op het randje van de afgrond balanceren eigenlijk. En dan heb je 1 juli uh, 2015 het 50-jarig bestaan. En Toen hoorde ik dat de club zoiets had van, nou, wij doen hier niks mee. We kunnen er niks mee en vind het vindt ook niet gepast om het te doen. Dus daar had ik zoiets van, nou, dan gaan we van onderop iets uh, organiseren. En dan gaan we zelf een feestje maken. Dus uh, via een oproep op uh, internet uh, zijn er wat reacties op gekomen. En uh, toen ging het los op 1 juli, dus uh, het was wel leuk. Leuk bijeenkomst. 350 man had je. Op het hoogtepunt waren er iets van 350. Kijk, het was een dode weekse dag en het was uh, bloedheet uh, die dag. Dus uh, kijk, iedereen die kwam daar uh, omdat ze hard op de goede plek hebben voor FC 20 Dus ik was daar heel tevreden mee. Ook al waren er 20, 30 geweest, dus... Uh, 300 vond ik mooi. Het was een leuke sfeer, gezellig. Mensen deelden drank met elkaar, eten met elkaar, kleine barbecue's op de grond, dus dat uh, was leuk. En geen ellende? Geen ellende, nee, nee. Terwijl het fanatieke deel van de supporters waren er ook, dus uh, dat is uh, heel dat leuk. Was naast, het, naast het stadion, hè? Ja, op uh, parkeerplaats voor het stadion was dat, ja. Jij ja, hebt zelf een uh, behoorlijke voetbalgeschiedenis achter de rug. Je bent begonnen bij Sportclub Enschede, toen naar dos 19, toen weer terug naar de Enschede's boys en toen bij Sportclub Enschede in de Interregionale Jeugd. Ja, klopt. Waarom zoveel clubs? Nou, dat heeft eerst te maken met een verhuizing richting, uh, van NCD richting Denikamp. Toen heb ik bij DOS 19 gespeeld. Nou, toen zijn we weer teruggegaan naar Enschede. Uh, uh, toen kwamen we op NCD Zuid te wonen. Nou, en daar zit Udi, uh, Victoria, NCD Boys, zitten bij elkaar. Bij Udi komen jongens als Thierry Chéry en uh, die, uh, het middenvelder van Feyenoord. Die komt er vandaan, weet je wel. Dus dat heb een hele goede sportcultuur. Dus toen woon ik daar. En toen zat ik te twijfelen tussen Victoria of de NCD Zeboys. En ja, mijn gevoel zei Enschede Boys. Dus vandaar dat ik daar... Uh, maar je hebt ook nog bij Sparta Enschede gespeeld? Ja, dat was op het einde Zeg maar, toen ik uh, een beetje aan het afbouwen was. Dat was bij Sparta Enschede. En iedere zondag bij Twente? Uh, toen ging, de tijd, ging ik altijd naar de thuiswedstrijden. Ja, ja, ja. Je had net dat lied dat eigenlijk door Eddie Achterberg uh, gezongen moet worden. Dat konden we niet zo gauw vinden. Ja, ja. De Keu. De Keu, ja. Waarom De Keu? Nou, dat, dat weet jij, hè? Ja, ja de Keu, dat is, uh, qua naamgeving is dat uh, heel leuk. Want Eddie uh, Achterberg is een uh, Utrechter van geboorte. En in de Utrechtse volksbuurten staat uh, keutje. Dat, keutje, dat is een soort soort dichtetje, varkentje, wild varkentje. <laughs> nou, zo'n type was Eddie ook wel. Dus... Heel veel wild, mensen... wild bedoel je? Ja, hij was altijd een, een, een, een feestmaker, hè? Een, een stemmingmaker. In de positieve zin van het woord. Dus, uh... Maar heel veel mensen denken de keu, dat is een bijnaam. Dat slaat op het biljartspel. Maar dat heeft gewoon met een. Uh... Hij was een wild mannetje vroeger. Ja. En dus schaven ze hem de bijnaam de keu, Het keutje. Oké, okay, leuk, leuk om te horen. We hebben jouw muziek. En het volgende nummer dat uh, Ruud Janssen... onze technicus vandaag klaar heeft staan... is roodhart van ja. Berthe Brugge. Ja. Waarom dat nummer? Nou, dat, dat geeft een beetje weer... Wat, maar dat heeft is, is even los van welke club je ook uh, uh, ondersteunt of fan van bent. Het geeft een beetje weer het, het, het, het gevoel wat erbij hoort... om met je hart fan te zijn van een club. Ooit begint het een keer met je vader. Je gaat een keer met je vader naar het stadion... of met je broer of met je oom of weet ik veel met wie. En dan ontstaat er een soort klik tussen jou en wat je om je heen meemaakt. En dat beschrijft hij in het liedje heel treffend, vind ik. We gaan er naar luisteren. Ik weet nog goed hoe het begon. Het was Twente en in zei. Met me mee, lopend naar het stadion, door de Van Dijnse Laan. De eerste blik, ik was verkocht en ben nooit meer weggegaan. was ik erbij maar in de laatste trein daar en schede zag ik haar zij zag mij een rode meid met het schots accent die ik in mijn armen sloot ze zei my love please come with me maar mijn hart dat was al rood Diep in mijn hart Bezit dus mijn kleur Dat hoort bij mij Het is dus mijn geluk Het rode shirt Het wenselast Je bent een trots Je krijgt niet altijd Wat je wilt Soms doet het zelfs pijn voor Sander, Jan, Epi en Kik Stond ik altijd langs de lijn Die rode kuil kwam net op tijd Naar een jaar vol tegenspoed De zo'n toer Zo ver je keek als de laatste Maar het licht uitdoet Diep in mijn hart Goed bij mij is mijn geluk. De rode shirt, het zwemstasje. Je bent mijn trots. Trommels, fakkels, hartstocht en passie met mijn vrienden. Ik toch hier? Oh, oh, oh, oh, oh. Dit weekend is het weer zo ver. Twintig duizend en vandaag. Kom op, mijn jong, wat gauw je zal, want vanavond mag je met me mee. Diep in mijn hart. Bert te roodhart. Dat werd dus in het stadion gezongen door hem live. Ja. En toen dacht het publiek wat gebeurt er nu, hè? Ja, dat, dat is een uh, filmpje op YouTube. Daar zie je hem uh, in het veld van uh, Vesten, zeg maar. En het, het is een beetje een slow nummer, dus uh, waar al die mensen zaten. Huh? Maar op het einde zong iedereen mee. En dat is een heel leuk, een heel leuk filmpje om te zien, is dat. En dat komt door Rod Rots, Stewart natuurlijk. Ah, ja, dat is de ondergrond. Ja. Jij bent gehuwd met uh, Astrid Vosselberg. Je ja. hebt twee kinderen, Joske van 18 en Tom van 22. Waar voetbalt die? Die voetbalt niet, helaas. Wat nee. is dat met jou geen? dan? <laughs> ja, ik heb ze geprobeerd over te geven, maar nee, als snelzaar gewin dat het hem niet zou worden. En je dochter ook niet? Nee, die heeft al een tijdje op uh, voetbal gezeten of op hockey gezeten. En met schoolvoetbal uh, ja, ontspond zich toch wel een eendog sinds het talent van haar vader... Maar Nee, ze heeft het verder niet opgepikt. Hoe moeten die kinderen groot worden met een vader die helemaal gek is van Twente, maar een moeder die nog veel gekker is? Ja, dat was. Het, dat was ten tijde toen we nog in NCD woonden. ja. Dat, uh, Ik een keer, dat was, uh, er was uh, sneeuw op straat, dikke pakken sneeuw, ijs. Het was ijskoud. Twente moest tegen, toevallig niks. En, uh, ja, toen had je nog geen in internet en allerlei WhatsApp- en Twitter berichten of de wedstrijd door zou gaan of niet. Maar dan keek je gewoon op teletext. En als je geluk had, kwam daar een melding van een afgelasting... Maar dat is vol niks. Twente en ik was nog gewoon blauw. Dus die ging door. Dus zei ik zei, nou, ik zeg, ik, dat kan naast niet dat het doorgaat. Ze nou, zei, laten we nou maar gaan, weet je wel. Laten we nou maar gaan. Dus wij door dat ijs bakkeren glibberend. Nou, na een half uur kwamen we het stadion inderdaad afgelast, weet je wel. Maar ja, dat soort dingen vergeet je gewoon nooit meer. Dat is hartstikke leuk, Maar als het doorging, zat zij er als eerste. Ja, ze was, uh, nou, als eerste maar die van regelmatig gehad dat, dat ze mij een duwtje gaf. Ja, van, kom op, we gaan toch. Jij had dat grote feest hè, met 350 mensen. Daar kwamen ook bestuursleden. Wat jou verbaasde is dat die mensen kwamen. Ja, wat, nou ja, ik had het de ene kant wel gehoord, Maar het, ik vond het meer leuk om te zien dat ze uh, ook langskwamen... en spontaan in gesprek gingen met de supporters. En andersom ook. Want uh, ja, er was toch een situatie dat men even niet uh, on speaking term, terms was met elkaar. Uh, en dus, nou goed, vervolgens gaan ze daar onder het genot van een biertje wel met elkaar praten. En er werd echt gesproken. Dat kon je ook merken. Ja. En dat vond ik wel uh, goed. Dat was een uh, leuke bijvangst van die dag. Want moet het pijn gedaan hebben dat het zo slecht ging met de club? Ja, dat doet bij Uffel Twenties, butters, doet dat nog, uh, nog steeds heel veel pijn. Ik bedoel, uh, we hebben dat vaker meegemaakt in de Eredivisie... met uh, Jeroen van der bij Feyenoord, uh, Scheringa bij AZ... Uh, Albers bij Vitesse, Rens de Vries bij FC Groningen. Allemaal voorzitters die te ver doorgingen... Ja. Ja, en dan de club met een uh, soort negatief erfenis achterlaten... Dus uh, nu ligt er ook een wens van de grootste supportersvereniging om een uh, onafhankelijk onderzoek. En Twente gaat daarover met hun in gesprek, dus ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, er, kan heel er kunnen heel vervelende dingen uitkomen. Klopt, klopt. Ja. klopt. Want hoe, is Münsterman is nog, er nog? Of nee, nee, nee, nee. Nee, die is er niet meer. Hij komt ook niet meer? Uh, nee, hij wordt uh, niet meer gezien in de zinige maanden. Het is triest hè? dat een club die toch in feite kampioen was geworden... Ja. dat hij zo afzakt. Nou, Weet je, dat is, uh, in feite is, hij is er een bepaald moment, uh, stond Twente op het breukvlak... of mee wilde blijven gaan met Ajax, PSV en Feyenoord... of tevreden zijn met wat je hebt. Nou ja, Münseman heeft daarin een gok genomen. En die gok had ook goed kunnen uitpakken als hij een paar spelers verkocht had. Was er niks aan de hand waarschijnlijk, weet je wel. Hadden we misschien dat moment later gekregen... Maar... Ja, dat is toch te geforceerd waarschijnlijk uh, bij willen blijven. Ja. Hoe vaak ga je? Ik ga, uh, laatste jaar ben ik niet zo vaak geweest. Maar dit jaar probeer ik weer wat vaker te gaan naar het stadion. Het heeft ook te maken met de afstand, et cetera. Dus, uh, maar de grote wedstrijden probeer ik wel weer bij te zijn nu. Wat mij opvalt, je woont in Zandvoort. Het is natuurlijk veel makkelijker om ARC te worden. Hè? Ja, ja, maar dat, de, als het helemaal in je bloed zit dat je voor een andere club bent... dan blijf je dat ook, hè? Ja, en, dan, bent... en dan te bedenken dat hij in een kroeg komt van een AZ-fan. <laughs> <laughs> nou ja, maar dat moet kunnen. Toch? Ja, maar, ja, daar komen AZ-fans, daar komen Utrecht-fans, daar komen Feyenoord-fans. Dus er uh, komt van alles door elkaar heen en altijd leuk. dus. Uh. En en houden ze daar niet voetbal van voetbal? Ja, houden ze daar niet van voetbal dan? Je uh, doet Utrecht, Feyenoord, Ja, ze niet van ik, ben er, daar. ik <laughs> ben er ook. Ik ben er ook. Maar jullie doen daar leuke dingen in die kroeg, hè? Ja, ja, ja, gewoon een beetje slap ouwe hoeren over voetbal, weet je wel. En uh, we hebben ook een soort uh, onderlinge toto-competitie... dat we uh, elke week de uitslagen gaan voorspellen. En dan eind uh, van het jaar wordt het nummer 1, 2 en 3 bekendgemaakt. Dus, uh. Slap ouwe hoeren over voetbal in Laurel en Hardy. Ja. Ja, ik weet het niet hoor. Nou, ik zou zeggen, kom een keer langs en uh, ervaar het. <laughs> we gaan het doen. Ik ga in ieder geval meedoen aan de toto. Ja, dat leuk. kan ik je aanbevelen. Hè, dat is een van de leukste knoegen van Zandvoort. Dus, nou, dan uh, dan ga ik dat kan ik je aanbevelen. Bevelen. Ontzettend ja. goed. Bobby Womack, Across the 10th Street. Waarom? Ja, dat vind ik gewoon een heel mooi soulnummer. Ik bedoel, de tekst is goed, maar dat gaat het me niet zo om. Ja, ik vind het zo mooi. Dat, dat, dat ritme en dat, dat gevoel wat het in dit nummer zit. Dat, uh, ja, dat, dat, daar maak ik altijd ruimte voor als hij op de radio komt. A better way of life and I'ma just trying to find You don't know what you do till you put on the pressure Cross 110th Street is a hell of a Tuster Dat was hem dan over het Amerikaanse leven en de excessen daar. Maar die zijn hier ook, hè? Ja, natuurlijk. En vooral bij Twente, helaas. Ja, in financieel opzicht was het een, uh, natuurlijk een rampjaar, dit jubileumjaar. Dus, uh. Nou, was er een Fair Play prijs, hè, waarmee je dus mee kon doen aan een Europees voetbal... en dat deed Twente niet. Waarom niet? Nee, Twente heeft uh, vrijwillig afgezien van die plekken. Uh, dat was al via de Fair Play competitie, inderdaad. Maar uh, dat te maken met het feit dat uh, de UEFA dreigde de licentie niet uh, af te geven... Uh, de KVB had zich nog niet uitgelaten over het plan van aanpak. Dus Twente wilde dat risico niet nemen. En uh, hebben ze gezegd, oké, okay, wij, wij doen niet meer, met trekken ons terug. Dat is wel jammer, want Nederland heeft die punten hard nodig. Heel hard nodig, ja. ja. Poep, poep, poep, poep. Klopt, klopt, Maar was het zo slecht dus, dat je dat dan niet eens aandurft? Schijnbaar wel, ja. Ze hebben, ze hebben het uh, eierenvoerengeld gekozen en gezegd... nou, dat onderzoek wachten wij niet af, dat eventuele onderzoek. En uh, we zeggen gewoon dat... En, ja, ze hadden waarschijnlijk uh, het geld er ook niet eens voor. Dus uh, zo erg was het wel, ja. In 1994 ben jij naar Zandvoort gekomen, ja. in verband met werk of zo? Ja, werk, ja, klopt. Ik ben hier gaan werken, bij de, er stond een vacature in het volksland. En mevrouw zei, ga daar eens op uh, reageren. En toen dacht ik, zoiets, nou, ik ga niet naar Twente weg. <laughs> maar ze bleef me doorgaan en doorgaan. En uh, Toen heb ik een brief gestuurd en uh, werd ik nog uitgenodigd voor een gesprek. Ook. En toen ben ik er serieus over gaan nadenken. Toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? En? Nou, ik ben uh, tevreden ermee met die beslissing. Van nee, maar doen. hoe vind je het hier? Ja, prachtig, leuk dorp. Heel leuk dorp, uh, zomers lekker druk, winters lekker rustig en, uh, ik mag het wel. Zandvoort ja. En je Lukt vrouw wel. gelukkig? Ja, mevrouw ook. Die werkt in Haarlem uh, in het onderwijs, die zit hier ook goed. Dus. Maar jij zit nu ook in Haarlem. Waarom dat? Ja. Dan? Nou, dat is te maken met de ambtelijke samenwerking tussen Zandvoort en uh, Haarlem. Dus uh, de, de afdeling die gaat nu over, die is overgegaan van Zandvoort naar Haarlem in het kader van de ambtelijke uh, samenwerking. En is het de bedoeling om het straks allemaal te laten samengaan? Of ja, da daar zijn ze nu nog over in gesprekken... wat ja. er met de rest van de ambtelijke organisatie gebeurt. Dus, uh... Past het een beetje, denk je? Nou, dat moet wel kunnen, denk ik. Ja. Ja? Ik denk het wel. Maar helemaal zeker weet dat doe ik het niet. Maar ik denk het wel. Mm. Oké, okay, jouw volgende nummer. En dan gaan we even terug naar de ronde van Frankrijk. Ja. Uh, dat is Lisbeth List en Shaffi Pastorale. Ja. Dat moet een reden hebben. Ja, dat vind ik uh, uh, best een een Engelstalige nummer. Ook, die hoor. tekst vind ik zo schitterend. En die, dat ene kleine onderdeeltje, wat één zinnetje. wat duidelijk maakt dat het gaat om een onbereikbare liefde. Die zo verstopt zit in die tekst. Maar zo beeldend, ja, dat vind ik heel mooi. Oké, okay, Ruud. Daar was Lennart Nijg heel goed in, hè? tekst is ja, van Lennart Nijg. Ja. Compositie trouwens van Boudewijn de Groot. Geef je water in mijn hand en schelpen uit het zouten zand? Ik heb je lief, zo lief.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 je ik wil niet, niet van meer bij jou vandaan, ik heb je lief, zo lief. Een mooi nummer, hè? Ja, schitterend. We gaan proberen met uh, André Jansen van de WAF... de grote promotor van het wielrennen in Nederland in contact te komen. Want die tour is net afgelopen, maar wat was het een mooie. Ja, dat was uh, heel mooi om te zien, ja. Vind je wielrennen een van de betere sporten ook? Ja, ja. Ik ben naast voetbal, dus wielrennen mijn uh, grote passie, ja. ja. wat vond je van deze tour? Ja, ik vond hem uh, uh, leuk. Het was uh, lekker aanvallend. Uh, het parcours was ook dusdanig dat er nu wat meer strijd verwacht zou kunnen worden, weet je wel. Met veel bergaankomsten... Aankomsten bergop. Uh, een uh, tijdrit is er uitgehaald, een grote tijdrit. Ik denk dat ze dat gedaan hebben met het oog op de Fransen. Pinot en uh, ja. Pego. En Quintana. En dat, ja, en Quintana. Dat zijn toch niet echt tijdrijders. Dus ja. Ze hebben er wel van alles aan gedaan om het spannend te maken. En ik hoop dat dat volgend jaar weer gaat gebeuren. Dat was een hele mooie tour. We proberen André Jansen, de grote promotor via de WAF, uh, aan de telefoon te krijgen. Ruud, lukt dat een beetje? Nog niet, maar doe ik wat tijdens de volgende plaat. Oh, je wou gewoon weer een plaat draaien. Nou, het is misschien wel leuk om toch even over die... Uh, want, want waar ik over wil praten is het feit dat Tinkhoff en de ASO... de organisator van de Ronde van Frankrijk liggen met elkaar in de clinch. Uh -huh. En behoorlijk ook. En Tinkhoff wil er nu een Franse proef van maken... om te voorkomen dat ze verder nog wat te zeggen hebben. Maar dat is wel heel interessant, hè? Ja, ja ik vind... Kijk, bij de Tour hoort uh, Frans chauvinisme. Dat is al vanaf dat de Tour bestaat. Uh, zo. Dus uh, uh, bepaalde beslissingen. Renners die in ontsnapping zitten, dan krijgt toch vaak een Franse renner... De... De prijs van de meest strijdlustige van de Leeds, dag, weet je wel. Dus ja. Uh, ja, dat hoort er ook een beetje bij. Dus uh, ik vind het ook altijd een beetje lachwekkend. Maar het, het gaat wel ver op het ogenblik wat het publiek doet, hè? Ja, ja ik vind dat absoluut niet kunnen. Ik bedoel, uh, die mensen zitten daar niet voor, hun, voor de renners. Die komen echt voor hunzelf, om hun frustratie te uiten. ik denk ik, ja, doe dat gewoon op een andere manier. Maar gaan mensen niet bespugen of zo, weet je wel. Nee, nee. Ik moet je zeggen, ik ben een Utrechter. En er wordt gezeurd oh. altijd over het feit dat die uh, Albuest niet af te zetten is met, uh, met hekken. Maar wat ze in Utrecht hebben neergezet is groter dan de hele Alp du West aan hekken hoor. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dus dat moet toch gewoon kunnen, dan ben je ja. het verzeur af. Ja, nou, ik, ik verbaas me ook over, want er werd gezegd uh, voor de uh, etappe naar de Alpe du West... dat vanaf kilometer 3 was er zo afgezet zijn met hekken, maar ik heb het niet gezien. Nee, ik heb het niet absoluut niet zo. Nou, dat las ik in de krant, dat, ze, dat de bedoeling was dat ze dat zouden gaan doen. Uh, maar ja, volgens mij is dat ook geen doen met zoveel mensen. Joh. Nee, maar mensen, ik bedoel renners bespugen met, met ja, urine overgieten. Ik bedoel, waar ben je mee bezig? Ja, dan? dat staat nergens op. Dat ik uh, heb André Jans ook aan de telefoon. Oké, okay, dat is leuk. Ruud, dan gaan we daar even mee praten. Dag André, goeiemorgen. Goeiemorgen, Henny. Hoe is het, jongen? Nou, fijn, dank je. Hier in Veendam uh, bewolkt. Nou, hier in Zandvoort uh, niet... Nou, een heel klein beetje wolken... maar je kan echt zien dat het mooie weer eraan komt. Dus dat is wel prettig. Op nou, ons vorige bezoek zei mijn vrouw meteen... hier wil ik gaan wonen. Nou, dan heeft hij het goed gezien. Het is heerlijk hier, kan ik je vertellen. Nou, kom maar over, hoor. We kunnen je wel gebruiken hier. Uh, ja, nou graag. Hé, hey, de tour is voorbij. Laten we met ja. iets heel negatiefs beginnen. Jij bent een grote fan van Sagan. En wie niet, zou je zeggen, na deze Ronde ja. van Frankrijk... En je, je hebt daar een, een, een wereldreis voor gemaakt om hem te ontmoeten. Wat ja. gebeurde er? Ach, het is al eigenlijk een paar jaar geleden. Toen was hij nog niet zo bekend. Want toen dus zat hij elke avond, tot diep in de nacht, zat hij op wacht. En dan zaten we te kletsen gewoon over het wielrennen. En uh, de, gein te maken. En uh, ik zeg, jij zit toch godverdorie niet te drinken? Hij zegt, nou, ik heb gekoerst. En toen had hij een uh, grote koers gewonnen. Ik weet niet meer welke. Twee jaar geleden of zo. Hij zegt, ik ben aan het gemberbier. Ik zeg, zo, vind je dat lekker? Hij zegt, dat vind ik heerlijk. Met, een, um, met donuts erbij. Dat vind ik zo heerlijk. Ik zeg, nou, de eerstvolgende volgende keer. Als jij in Nederland komt koersen, kom ik je donuts en gemberbier brengen. Nou, het is ruim twee jaar geleden. Hij heeft nooit in Nederland gekoerst. En nou eindelijk zou die, kwam ik op maandagmiddag achter dat Peter Sagan in Veen zou gaan fietsen. Nou, ik kende Kennis uit de Wielenwereld eventjes uh, contact opgenomen. En die zou uh, Joop Atsma meteen bellen. Huh? zodat ik daar ter plaatse Peter Sagan wat donuts en twee vleesjes kon gaan brengen. Ja. Nou, het ging over en weer en was uh, oké, okay, duidelijk. En op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van één Henk. En dat was dan degene volgens mij die de uh, organisatie in handen had. Nou, het, kon, het was goed. Ik was uitgenodigd. Dus ik kon dan in ieder geval bij die renner Komen en ook tussen de genodigden uh, plaatsnemen. Nou, ik met mijn zoon te Veen, Toen kom ik daar te zeggen ze, we weten van niks. En toen kwam Joop Atsma ook nog tegen. De voormalige voorzitter van de KNWU en voormalig staatssecretaris. André, hoe is het? Goh, wat leuk. Ik zeg, goh, ik, ik dacht dat ik uitgenodigd was. Ja, moet je even bij die zijn. Bij Andries Nieuwenhuis. Nou, ik zoek een Andries Nieuwenhuis niet tegengekomen. Nou, toen kwam ik eindelijk een zekere meneer tegen die over hij zei, ik ken u niet. Ik weet het niet. Hij zei, je komt er niet in. Ik zou nou, dan ga weer naar huis. Dus mijn zoon heeft heerlijk die donuts op zitten vergeten. En jij het bier opgedronken? En ik het bier opgedronken. Oh, wat erg. Ik was niet welkom, nee. André, op de WAF deze week een heel interessante discussie over het feit dat de voetballers 33 keer zoveel verdienen als de wielrenners. Ja, nou, ik denk dat ze dan de absolute doppers nemen. Maar het is natuurlijk een feit dat de wielrenners veel te weinig geld verdienen. Als je bedenkt dat de kleine renners, ik heb het hier voor me staan... de kleine renners van de kleinere ploegen... en Orca Greenhead is nog niet eens zo'n kleine ploeg, hè? En met Pieter Wening als Nederlander in die ploeg... De, de, de, die hebben 10.940 euro in de hele Tour de France verdiend. Die hebben dan negen uh, renners waarvan er één of twee direct zijn uitgevallen... oké, okay. begeleiding, auto's, ploegleiding, bus, kosten... mechaniciëns, soigneurs, verzorgers enzovoort... moeten van dit prijzengeld betaald worden? Kom nou, als <laughs> je uh, dan bedenkt dat de omzet... in het wereldwijde professionele wielrennen... per jaar 635 miljoen euro is... en de renners daar totaal net 3% van krijgen... Dan denk ik, er is iets scheef. Er is een soort nieuw Bosman arrest nodig voor het wielrennen. Dat en een denk, zekere ja. meneer Tinkhoff maakt zich hier sterk voor. En daarom moeten we die meneer Tinkhoff niet veroordelen, maar we moeten hem steunen. Hij zegt, het moet om. Het businessmodel van het wielrennen klopt niet. Die renners fietsen zich het schompens en die worden zwaar onderbetaald. En het is nog de ouderwetse stelregel altijd nog in het wielrennen. Van, als het je niet bevalt, dan zo de mythe je maar op. Ja. Lotto, uh, onze ja. Nederlandse Lottoploeg, 41.360 piek. Daar kan je amper een tour van rijden. De vroegere ja. Nederlandse ploeg Alpesin, 65.000. En ja. alleen maar eigenlijk twee ploegen die eruit springen. Sky, ja. 556.000 en ja. uh, mo uh, Movistar, 442. Ja. Nou, bijvoorbeeld ja. Maar bijvoorbeeld Tinkoff, maar 176.000. Dat is toch ook ja, weinig voor onze ploeg. Minder dan de helft. En uh, Nou goed, het is prijzengeld, hè? laten we eerlijk zijn. Al die renners die onder contract staan... die wow. hebben een, een redelijk tot goed contract helemaal in zo'n top uh, pro tour ploeg. Maar wat Tinkhoff zegt... is het verdienmodel van het wielrennen zit niet eerlijk in elkaar. Hè? En dan kun je natuurlijk geen kaartjes verkopen voor een uh, stadion... zoals bij voetballen waar dan uh, geld uitkomt. Mm -hmm. Maar je kunt wel kaartjes verkopen voor de Alpduus. En ja. daar ben je net... Met een polsbandje, uitleesbaar, ja. weet je ook meteen de identiteit. Ja. Kun jij voor 25 euro de Alp US op? En dan mag je met een oranje hoed en je vlaggetje gaan staan. Vlaggen vooral niet spugen of schelden. Nee, gewoon daar gezellig uh, naar de sport kijken. En dan staat de Alp ja. ook vol hoor. Dat, natuurlijk. En het verdienmodel in het wielrennen is niet fair. Nee. Uh, de renners, <tie> wij weten heel goed, jij hebt genoeg tours meegemaakt. We weten heel goed wat de renner ervoor moet doen om op dat niveau te komen. Het is onvoorstelbaar. He, zelfs een, een junior die, die moet, moet echt zijn hele leven in dienst stellen van zijn sport. Wielrenner doe je niet een beetje. Als je de top wil bereiken, wielrenner doe je met 100%. Ja, Tinkhoff die wil, die, die ligt echt overhoop met, met de ASO, he, de organisator van de Ronde van Frankrijk. Die wil nu een Franse ploeg van zijn ploeg maken. Waarom is dat? Ja, nou, niet van zijn ploeg maken. Hij wil er gewoon eentje bij kopen. Kijk, uh, Eurocar heeft gezegd... ...we stoppen geen geld meer in de wielersport. Ja, ze hebben, ze hebben een ploeg gemaakt... ...rond van ...die krijgt 4 miljoen euro. <laughs> dus die lacht zich rot, die blijft doorfietsen... ...tot hij 103 is op die manier. En af en toe een beetje in beeld fietsen... ...en een smol trekken... ...en ze trappen er steeds weer in. Nou, dat is leuk om te lachen natuurlijk. En die Claire, die vindt het allemaal prima. Maar Tinkoff, die valt Veukler aan. Die hebben zelfs getwitterd onderling... ...dat het artikel dat staat op WAF... Die hebben hem onderling getwitterd. En uh, Tinkoff zegt, nou als de ASO mij nu uit wil sluiten, hè, of, of in ieder geval Tinkoff-saxo-sancties opleggen dat ik niet aan de Tour mag deelnemen met mijn ploeg, dan, dan koop ik toch één of twee of drie of vier Franse ploegen. Want die krijgen toch wel een wildcard. Ja. Hè, want die bevoordelen hele kleine ploegjes, die ten opzichte van bijvoorbeeld die Poolse ploeg die het uitstekend doet, de, uh, startgelegenheid krijgt, ja. krijgen allemaal die kleine Franse ploegen. En dat is gewoon niet ver. Dus Tinkoff zegt en terecht. Van nou, nou maar kijken, als uh, de Tour als ASO mij probeert uit te sluiten, dan koop ik één of twee Franse ploegen. Interessante ontwikkeling. Een laatste dingetje ja. nog. De discussie op, uh, op jouw site, de WAF-site, over ja. het wielrennen. Je mag niet meer met je handen in de lucht over de finish. Ja, nou dat is gewoon een, een jurylid die al jaren geleden in de beroemde ver, verhalen van Wielerexpress van Jan Zomer voorkwam. Een zekere mevrouw Nelly Schouten, die is inmiddels 35 jaar jurylid en heeft zichzelf nu echt onsterfelijk gemaakt in Wielerkringen. En vooral in de boosheid van Wielerkringen, er is een junior teruggeplaatst. 15 seconden tijdstraf en ze waren met z'n tweeën weg. Deze junior won de wedstrijd, stak allebei zijn armen in de lucht, juichend en wel, en werd vervolgens door de jury teruggeplaatst naar de tweede plaats in dit geval. En gelukkig was het peloton er niet uh, tien seconden achter, maar ietsje meer, Tot anders had hij aan de laatste plaats van het peloton gekregen. Dus deze jongen, omdat hij zijn armen in de lucht stak, uh, wordt teruggeplaatst. Nou. Het schijnt ergens een regel in de reglementen te zijn. Net als dat er een regel is in het reglementenboek dat je sokophouders moet dragen. Dan, gaan, dan moeten, we, uh, wacht, moeten we kunnen we erop wachten dat als die mevrouw dit artikel tegenkomt... dat iedereen een sokophouders moet dragen. Dus euh, laten we even ophouden, zeg. Die jongens die doen niets anders dan fietsen. Die hebben zich het schompus getraind. En die, win, die jongen die wint een wedstrijd. En dan wordt er een juryregel naar de letter toegepast. Die mevrouw heeft het al eerder gedaan, hè in de omloop van de Veenkolonie een jaar of tien geleden. En die heeft de hele wereld over zich heen gekregen... en doet het gewoon weer. Ja. André, ja. fantastische nou, tour ja. hebben we gehad. We hebben vandaag de gast Frans van Buren... praten over voetbal en ja. over FC Twente. Oh, jee. Wat is de gaande? Okay. <laughs> <laughs> Kennen jullie elkaar of niet? Nee. Nee, nee, nee, nee, Zit jij op WAF, uh, Frans? Nee, nee, Moet je nodig doen, jongen, dat is zo ja. interessant. Oké, okay, ga eens kijken. Het, het voetbal is interessant, want volgende week hebben we Real Madrid naar een GVAV in Griekenland ja. gehaald. Hè? En daar ben jij volletjes uh, uh, aan het vouwen geweest en alles ja. en nog wat gedaan, hè? Ja, en mijn zoon doet ook mee. En, uh, nou, er zijn er nog een paar plaatsen uh, beschikbaar. Maar het is dus een echte voetbalkliniek door de profs van Real Madrid. Die hebben we binnen naar Groningen gehad. Dat geeft jou veel. Hoe vind je dat? Ja, ik vind dat geweldig. Maar ik vind het eigenlijk ja. nog veel geweldiger dat jouw vrouw naar Zandvoort wil. Er zijn hier heel veel nieuwe huizen beschikbaar. Kom gauw over, want mensen zoals jou hebben we nodig hier. Nou, fijn, dank je. Dag jongen, bedankt voor alles. Hè. De groeten aan allen. Dag, we gaan voor jou even Herman Vinkers draaien. Oh, fijn. Ja, dat is een fijne vent. Da. Doei. Nou, <laughs> het is eigenlijk meer voor Frans, hoor. Het was COVID te vroeg in ons engste, in ons engste. Het was COVID te vroeg in ons engste handeloos. Buurvrouw ja, haar gemaakt. Ze was zo schel als water, jos zo lille kast me kan En toch zwanger al gedaan, Heel de riet die prutte van Hoe of toch kom met buurvrouw klomp, ja kreeg ja kind nog een, nog een Maar ja, de melkboer was je blind? Het, het was go, witte vro, in ons engste, in ons engste. Het was go, witte vro, in ons engste, al me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 Water op beneden en lep zo dat dan milde nee, in nou, Almelo. En het water van de aasdun, een molten het En ja, je kunt wat water drinken meer, dat jamme jammer van Dus, dus dat dunze ze rap wat aan. Oh ja, wat dan, wat dan, wat dan. Het water geeft nog waffen, dan meer witte vloer.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 In engste, in het is kool, het is kool, het is kool, het is kool, het is kool, het is kool, het is kool, het is het is kool, het is kool, het is kool, het is het is het is het is het U luistert naar de Watertoren Sport, programma over sport op vrijdagmorgen op CFM van 10 tot 12. Met vandaag uh, een voetbalgast, Frans van Buren. En die was voordat hij naar Zandvoort kwam, in 1994, was hij groepsleider internaat voor moeilijk op voetbare pubers. En in dat internaat zat onze technicus van vandaag, Ruud Jansen. En daarom kwam hij gewoon lekker uitdagend met een plaat over Almelo. Ja, van, uh... ja leuk dat maar toch. En, en Heerda waar over gezongen wordt... met Wout Droste, Paul Klandon, Robin Goosens, Peter van Ooyen, Gino Bos en Tim Breukers... gaat jullie verslaan, FC Twente? Wanneer? Dit seizoen. Oh, dat moeten we nog gaan zien, hè? Dat moeten we nog gaan zien. Nee, die kans acht ik uh, verwaarloosbaar. Oké. Okay. Waar ik over wil praten met jou... is over de ranglijst van de Nederlandse clubs. Ja. En de punten voor Europa. Want ja. dat gaat niet goed. Nee. We staan tiende... Met 30.000 punten. En de negende is België. En die hebben er al 33.800. Ja. Nog even, we liggen eruit. En onze landskampioen kan niet meer meedoen aan de Champions League. Nee, nou, dan moet het wel heel bond worden, hoor. Dan moet je volgens mij uh, 26e staan of zo uh, op de ranglijst. Dan uh, wil je de niet, Als de kampioen rechtstreeks, uh, niet meer rechtstreeks overgaat... dan moet je volgens mij iets van 26e op de ranglijst staan. Mm -hmm. Dus ik denk dat... Uh, nou, de kans bestaat gewoon dat uh, Nederland volgend jaar, omdat 2011, 2012, die valt af. Ze dus kijken altijd naar de periode van vijf jaar. En 2011, 2012, die valt af. En toen heeft Nederland heel goed gescoord. Dus als, als men nu die punten uh, uh, doorberekent, dan zou Nederland 16e worden. Van de tiende naar de zestiende plaats afzakken. En dat is, uh, dat is een meneer die dat allemaal op internet allemaal bijhoudt. Dat is meneer Cassis. Die heeft een website en daar staan allerlei uh, ranglijsten, coëfficiënten, punten, uh, st aantallen staan er allemaal in. Maar het is oppassen geblazen en daarom is het dus ja. wel heel jammer... dat het deze week begon na een 2-0 voorsprong voor Ajax... met een 2-2 gelijkspel. Ja, ja zonde van, uh, van uiteindelijk een gelijke spel. Uh, nou goed, de AZ heeft gisteren weer gewonnen. Daar zijn weer drie punten. Nou, uh, Vitesse was vrij kansloos tegen Southampton. Uh, was ook te verwachten. 3-0 verloren. Dus, uh, ja, En go ahead, jammer. Hè, In die 4 play... Uh, ...wedstrijd die ze gespeeld hebben. Ja, dat had Twente moeten doen. Dat eigenlijk had Twente dat moeten doen, ja. ja. Hey, de lijn uh, zand voor Twente bestaat uh, op het moment weer, hè? Ja. Joël Drommel. Joël Drommel is nu uh, derde keeper... ...en die heeft uh, van de week tegen William heeft hij in het doel gestaan. Uh, ja, wellicht krijgt hij dit jaar een kans, een serieuze kans. Hij had ook al tegen Achilles gekiept en hij deed het goed, hè? Ja, ja. Ja, ja laat ik het zo zeggen. De vorige wedstrijd was een commentaar dat hij geen fout had gemaakt. Dus, uh... Hij heeft degene van zijn pa, Piet-Jan. Ja, Piet-Jan. Haarlem, AZ, Telstar, allemaal clubs hier in de buurt. Ja. Heb je hem zelf al zien keeper? Joel? Joel, nee, nee, nee. Wel op tv een stukje dus van de week gezien, maar uh, niet uh, live. Maar ziet er goed uit, hè? Nou ja, we hebben, uh, Jan Zelftal zit hier ook, dat keept hij ook. En dan heb ik hem in een toernooi keeper. Ja, dat is uh, sterk. Credence De... Clearwater, uh, die heeft daar een hele mooie plaat over gemaakt, he? Ja, over inderdaad. Voor tuintelijke zoon. naar de Watertoren Sport en we hebben als gast vandaag Frans van Buren en het gaat voornamelijk over voetbal. Frans is FC Twente supporter, heeft daarvoor een feest georganiseerd toen FC Twente net zo oud werd als hij, 50. En zijn internationale interesse is ook heel groot, want je hebt ook een Engelse club wat je favoriet is. Ja, dat is uh, Newcastle United. Dat, uh, op een of andere manier ben ik daar, dat uh, was uh, 1999, 2000 of zo... ...ontmoet ik een paar fans van Newcastle... ...die toen in Zandvoort uh, woonden en werkten. En de club had uh, ...ja, ik vond het altijd een beetje gelijkenis hebben met, uh, met Twente. Ook een beetje uit een arbeidersstreek, zeg maar. Twente van oudsher de Oudzijde textiel... ...en Newcastle uh, ook een ouder... Uh, uh, ...mijnen in mijn gebied, zeg maar. Ja, en die, ik merkte gewoon... ...die mentaliteit was hetzelfde... ...toen die jongens, toen ik ze hier sprak, weet je wel. En dus, uh, uh, Newcastle, de speelde altijd met heel veel passie... ...en uh, prachtig publiek, heel fanatiek uh, publiek. Uh, schitterend stadion, St. James's Park... Dus uh, vanaf dat moment uh, ja, ben ik Newcastle wel altijd blijven volgen wel. Wel eens een beetje op de afstand hoor, weliswaar. Uh, en je de... volgt natuurlijk het Engelse gebeuren. Want wat daar aan de hand is, is natuurlijk heel, heel ja, opmerkelijk. Ja, kijk, uiteindelijk zal, zal uh, uh, zoals het nu gaat, het tempo waarin geld het voetbal steeds meer domineert... en uh, uh, het echte sportief aspect uh, in een marge drukt, dat, dat blijft niet goed gaan, dat kan niet. Er zijn bedragen die worden daar betaald, dat slaat nergens op. Als je ziet dat een, een Engelse club uit de eerste divisie daar... de championship, die promoveert... die krijgt in na eentje al meer geld uit tv-inkomsten... dan alle eerste divisieclubs bij elkaar. Ja, dat slaat nergens meer op. Maar hier komt toch ook geld binnen van de tv? Waarom wordt dat dan niet besteed aan het voetbal? Ja, ja. Dus daar, dat is de bottleneck, volgens mij. Nou, er komt hier wel geld binnen, maar dat is natuurlijk penis... vergeleken met wat er in Spanje... Ja, maar maar he? de club, het gaat niet allemaal naar de clubs? Nee, het gaat... Fox heeft uh, uh, vorig jaar is die deal gewijzigd. En dat betekent dat de clubs wat meer hebben gekregen in vergelijking daarvoor. Maar het klopt, een deel gaat ook uh, niet naar de clubs toe. Maar dat deel wat naar de clubs gaat, is, uh, is verhoogd. Maar dat voornamelijk voor de clubs die bovenin staan. Daar is net als het Europese systeem van belang welke plaats heb je op de ranglijst ingenomen in de afgelopen tien jaar. En daar nemen ze een gemiddelde van en daar wordt het op gebaseerd. En dan gaan ze weer kijken naar de afgelopen drie jaar. En de clubs die daar dan hoog in het lijstje staan, die kregen meer geld als de clubs die eronder in bungelen. Ja. Dus, uh, het, is, het is heel opmerkelijk dat Engeland nu eigenlijk nummer één is. Hè? Want ze zijn Spanje, Italië, ze zijn al die landen voorbij. Ja, ja daar uh, ja, was zoveel geld betaald. Ik las in, uh, het was in, nou, vijftien jaar geleden las ik al eens een keer een, uh, een interview met uh, Hesel, Gerald Hessenbank. Die was toen spits bij Chelsea. En die vertelde al dat hij zich uh, verwonderd om zich heen keek. Elke wedstrijd als ze uh, met de bus of met het vliegtuig gingen... hoe zwaar dat gegokt werd door die spelers die daar spelen. Het was al zo dat als ze in een hotel kwamen... er werden 10.000 pond ingelegd op welke liftdeur als eerst opengaat. Die jongens wisten totaal niet wat ze met het geld moesten doen. Het was gewoon niks. Ja. Het was monopolie. Laten en... we eens kijken naar Louis van Gaal. Ja. Ze hebben verloren met 2-0 van Paris Saint-Germain. En het lijkt erop... Ik weet niet of het waar is dat hij uh, Ibrahimovic gaat kopen. <laughs> ja. ja, dat vind ik wel een leuke speler. wel zeggen. Ja. <laughs> Kijk, die wordt ook al een jaartje ouder, dus garantie heb je ook niet bij ja, hem. Ja, maar hij blijft scoren. Ja, maar de man is ook van belang met zijn voorbeeld op het veld. Hè? Altijd strijd geven en altijd uh, totale inzet geven. En een techniek natuurlijk die nog steeds goed aanwezig is. Maar dat zou dan de duurste speler worden, hè? 150 miljoen. Ja, nou ja, we hebben het over... Dus, ja uh, van Gaal interesseert het geen bal, want die heeft meer dan genoeg. Nee, ja, tuurlijk, hij kan uh, uitgeven wat hij wil. Ik bedoel, uh, dat, dat hem is dat natuurlijk wel fijn, maar uh, als je dat in een beetje in perspectief zet en als ik dan terugdenk naar de tijd dat ik als jongetje bij de trainingen van Twente stond en ik kwamen gewoon spelers met het beton nog aan de schoenen van de betoncentrale waar ze een paar tijd werkten, nou geef mij dat maar hoor. Dat, ja. uh, dat heb ik veel liever dan al die overbetaalde jongetjes die nou uh, liggen een bal aan trappen. Maar ja, er gaan daar ook mensen op de bank zitten... die eh, honderden miljoenen bijna waard zijn. Ik, ik, ik snap het niet meer, hoor. Ja, nee, het is, het is gewoon helemaal losgeslagen. Dus dat vind ik. Ik vind het helemaal losgeslagen worden. Het gaat helemaal nergens meer over. Er zijn bedragen, jongen. Dat kun je, in een maatschappelijk perspectief kun je dat eigenlijk bijna niet meer verantwoorden ook. Weet je? Wat, uh... Maar als je nou, nou ziet bijvoorbeeld... ik geloof dat er twintig Nederlandse voetballers... in de tweede divisie spelen in Engeland. Ja. En die verdienen drie keer zoveel als hier. Ja, ja. Nou, dat gaf ik net al aan. Dat is ook die, uh, die tv gelden die ook in de lagere divisies daar veel groter zijn dan hier in Nederland. Ja, dan gaat nu een heel zootje talentvolle jongens die gaan er naartoe naar Engeland, inderdaad. Ik denk dat Depay gaat erin. Sigi gaat via Moskou ook weer naar Engeland. Uh, Berghuis die gaat er naartoe. Uh, Dero Larsman, Koeko Martina. Heel veel uh, spelers uit de hele divisie gaan er naartoe. Het goede is natuurlijk dat je zometeen spelers hebt die zo in het oranje passen. <laughs> ja, dat is normaal wachten. We moeten kijken hoe de jongens zich daar aarden, hè? Kijk, uh, vorig jaar hadden we een uh, spits uh, van Excelsior. Die jongen die had er, uh, wat had hij erin liggen? 31, 28? Ja, maar op het bankje bij de uh, Engelse club. En nu weer terug. Ja. En dan weer weg bij een andere club. Dus je moet altijd maar afwachten hoe die jongens zich daar ontwikkelen. Want de Engelse competitie is natuurlijk uh, fysiek vrij hard. Hè? En het tempo ligt zo hoog. Dus uh, het wordt een selectieproces. Wie uh, van die nieuwe lichting-Hollanders die daar in Engeland zijn ingesteken. Wie het redt en wie niet. Op zich wel leuk om dat mee te maken. Omdat het, is, uh, het zijn er een boel, hè? Ja, best wel. Ik denk dat Veldman uh, niet in aanmerking komt. Nee, uh, nu nog niet, nee. <laughs> maar die, die gaat zijn plek verliezen aan Heitinga, denk ik. Uh, het zou mij niks verbazen. dan gaat nu toch een heel stuk ervaring en rust mee. Dus uh, het zou zomaar kunnen dat hij zijn plek gaat innemen. Het eerste uur zit er bijna op van de Wadertorensport. Vind je het leuk? Ja, het is uh, leuk om met veel voor voetbal te praten... en over veel wielrennen en zo. Dus, uh, ja hoor. Rutte Jansen, onze technicus, heeft iets heel moois klaarstaan. Heimdo. No, no, early in the morning, ah, just the same situation, mm -hmm. and there came the landlords, eh -eh, come a knocking upon my door, knocking knocking upon my door, saying, that well, I've got four hundred months rent to pay. I can't find a dollar. Mm, let me out those City time.